Dan nog het weer. Eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking. Elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A27 Breda-Utrecht. Twee kilometer bij Noorderloos. Na een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersin.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 En jou hoor, terug van weg geweest. Gran Canaria, wat was het lekker daar, mensen. Ah. Meteen een heel zonnig karakter eraan overgehouden. Maar ik niet alleen, zij is er genees geweest, Dolly. Ja, maar ik heb altijd een zonnig krank. Ja, dat wou ik net. He? Dat, dat wou wou ik ook hoef het. ik niet voor een krank Canaria, hoor. Hey. Dat wou hey. ik best zeggen. Jij gaat straks weer nieuws brengen. Ja, ik heb straks. Ook nog nieuws. Ik heb ook nog nieuws. Jij hebt nieuws? Ja. Vertel, mogen we het allemaal weten? Jawel, Yvonne Jaspers gaat met haar programma naar Irak. Boer zoekt K. Ja. En wat? Boerzoek? zoekt? Boer zoekt K. K? K. K. Oh, wat Hey, wat erg. Ik was nog niet helemaal wakker gelopen, Oeshuka. Hoe <laughs> kom je er weer op? Nou, ben ik een tijdje weg geweest? Hoe was het hier met weer, Dolly? Afgelopen weken. ging het was een beetje een dooie, hè? Je weet het wel, in Holland het een beetje regen, een beetje zon, een beetje wind, een uh, beetje lekker, een beetje naar, van alles wat. Ja, ja, ja, maar je, ja, had, ook, je had ook gewoon naar Californië kunnen gaan. Oh, als dat had gekund, hè? Ja, want volgens, ja. volgens uh, Albert Hammond, uh, It Never Rains in Southern California. Gaan we daar naartoe volgende ja. keer. Zo is het. Got on didn't think before deciding Als we Albert hebben het mogen geloven. Het regent nooit in Californië. Maar op de Canarische eilanden komt dat ook heel weinig voor. Vooral de afgelopen twee jaar heeft het daar, heb ik begrepen van toeristen, maar ook van mensen die daar wonen, dat er, dat er helemaal geen regen is gevallen. Dolly, kun je het geloven? Ja, nee, geloof ik eigenlijk niet. <laughs> je gelooft er helemaal niks van? Zou, nee, dan zou toch de hele fauna dat... helemaal... Uh, flora en fauna van slag zijn, denk ik. Ja, maar dat is, dat is ook zo. Vooral de flora. Dat, ja. dat is ook zo. Oh, is dat zo? Ja. Is alles dus droog, verdor? Het is uh, droog en dor. Nee, oh. niet alles. Niet nee, alles. als ik die foto's van jou zag... heb ik toch wel groen ontdekt van links en rechts. Ja, precies. En ja, Ook een stuildam. Uh, we, waren ja. in de, we waren daar in de bergen. En, en daar had je dus uh, stukken uh, weg. Ja. Daar komt maar één auto. En uh, dan had je dus uh, na, na 50 meter ongeveer, had je weer ergens een inham... zodat de auto's elkaar konden passeren. Ja. Maar als je dus het pech had dat je een, een, een tegenligger tegenkwam... dan moest je dus op dat, op dat smalle stuk, weggetje, dat, ja. Nou, dan moest je achteraan... <laughs> achter, ja, daar staat Spanje onbekend. bekend, ja, dat en soort dan, wegen. En daar, en daar rechts een of een andere ravijn. He. Wel, wel uh, gelukkig wel vangrails, maar, maar toch. Met, ja. De, de duopassagier die, die uh, had toch wat een extra, extra luiertje aangetrokken. <laughs> Maar op zulke momenten, dan ja. denk je... ja, we mopperen veel in Nederland... maar dat is toch allemaal goed geregeld hier, ja. hè, met de wegen. Zeker weten. Nou. Maar nou ben ik weer terug in Nederland... en nou ja. dan dacht, nou dacht ik, moet maar een nieuw begin maken. En de dominee gaat me daarbij helpen, luisteraars. Paul Hane. Oh. Een nieuw begin. Opnieuw beginnen. Kent u die uitdrukking opnieuw beginnen of er weer flink tegenaan gaan zoals sommige mensen zeggen. Ik moest daar aan denken toen ik onlangs een wat uitgeblust echtpaar op een ouderwets bankje in een modern park zag zitten. Ze zaten naast elkaar, maar keken elkaar niet aan. En ik ging tegenover hen staan en probeerde hun aandacht te trekken door gezichtsuitdrukkingen en plotselinge bewegingen en sprongetjes. Na ongeveer tien minuten zei de vrouw van de twee... Dominee Gremdaad, wilt u daarmee ophouden, want wij zijn niet vrolijk. Mijn man en ik zijn op het punt om uit elkaar te gaan... en we hebben op dit moment geen behoefte aan een opgefokte gek. Dus verdwijn alstublieft." En weet u, weet u wat ik deed? Ik ging naast de vrouw zitten. En ik zei tegen de vrouw... Volgens mij... Staat jullie huwelijk op springen? Jullie kijken langs elkaar heen en jullie reageren op mij af. Ik ben de grote boosdoener, terwijl de grote boosdoener tussen jullie in zit. Jullie zoeken naar elkander, maar jullie vinden elkander niet meer. U hebt helemaal gelijk, dominee gremdaad, zei de vrouw met iets wat gebroken stem. We leven al heel lang langs elkaar heen, voegde de man eraan toe. We praten al een paar jaar niet meer tegen Elkander, ging de vrouw verder. We leven in een hel, zei de man. En ik dacht, ja, ja, ja, ja, ik moet ze bij Elkander brengen. Ik moet ervoor zorgen dat ze weer iets tegen Elkander gaan zeggen. Zeg eens wat tegen elkaar, probeerde ik op goed geluk uit. Zullen we opnieuw gaan beginnen, vreek? stelde de vrouw half huilend voor... De man, dames en heren luisteraars, boog zich voorover en kuste de vrouw. En ik dacht, ja, wat is het soms toch makkelijk om een impasse te doorbreken. En ik stond op, ik had immers mijn plicht gedaan... en de vrouw en de man begonnen elkander hevig te kussen... zoals ik nog nooit gezien had, en over de bank te rollen... en elkanders kleren uit te trekken. En ik liep door en ik hoorde een steeds vrolijker kabaal achter mij. En de vrouw die schreeuwde, we gaan opnieuw beginnen, we gaan opnieuw beginnen... En ik dacht, ja, opnieuw beginnen. Wat, wat kan dat toch met veel enthousiasme gepaard gaan? Opnieuw beginnen, opnieuw beginnen. Ik wens u een fijne voortzetting... en een hoopvol en dynamisch nieuw begin. En een aangenaam etensmaal met spekjes of wat dan ook erin. Ja, dat doen we met de lunch niet. Maar ja, als je uit elkaar gaat... Dan, dan is het toch goodbye to love. No one ever cared if I should love.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 Een dag met je handje tegen de liefde, ja, ja. De carpenters, de timmermannen. Een vrouwelijke timmerman. Niks met Gert Timmerman te maken. Ook niet met de duivel op de dam. Maar hart, dat ze drumden ook nog, die kerncarperter. Ja, ja, zingen en drummen tegelijk. Ja, weet u waar ik ook fan van ben van Brad? Niet alleen tijdens de lunchbrood, nee, ook de guitarman bijvoorbeeld. David Gates. Met zijn zoetgevorste stemgeluid, mensen. Place so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. It's our baby.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 U luistert nog steeds, luisteraars, naar ZFM Zandvoort. Geld voor u allemaal, geld voor u allemaal. Heel smakelijke lunch, ook namens mijn collega Dolly. Dolly? Uiteraard, ja. Uh, ja. Houd jij een beetje van gitaarmuziek, of zeg je van nou? Echt nee, e fantastisch, toch? Ja, toch? Als we niet van muziek hielden, de dus zaad weer, denk ik niet. Nee, maar goed, dat, is wel, ja, nee, dat klopt wel. Maar het ja. wil natuurlijk niet zeggen dat je dan van alle muziek houdt, hè, die voorbij ja. komt. Ik wel, hoor. Ik jij wel. wel? Heel stiekem? Ja. Heel stiekem. Ja. Heel, stiekem. Heel he, he, he Hé hey, luister, uh, ja, ik luister. Uh, je, ik... weet, je weet natuurlijk dat hier in de krocht in Zandvoort... Ja. dat er uh, een heel mooi jazzseizoen weer aan zit te komen met allerlei ja. artiesten. Hè? Ja, en nou en of. Ja. En weet, weet je wie de spits afbijt? Wie gaat de spits afbijten? Volgens mij ben jij helemaal op de hoogte. Ja, ik ben helemaal op de hoogte. Want uh, aankomende zondag uh, ja. tijdens uh, Zandvoort Jazz, CFM Jazz, hier te gast uh, Erik Timmermans. En Erik Timmermans, Nou, die weet alles van uh, wat daar in de krocht gebeurt. Want die heeft uh, ja, zeg maar te maken met de organisatie van het geheel. Oh. Hij is bovendien ook nog ja. een heel verdienstelijk uh, jazzmuzikant. Bassist, zanger, uh, ja. uh, arrangeur. Uh, hij doet van alles. Ja. En hij is hier te gast aankomende zondag. in. Het en dan programma. gaat hij vertellen wat ze allemaal voor moois in petto hebben voor het nieuwe seizoen. Nou, dat heb je ja? nou in één keer goed geraakt? Ja, ik raad het, ik raad het gewoon. Maar ja, ja, ik vind het fantastisch. Hé, <laughs> okay. hey, luister, maar aankomende, zonda uh, aankomende zondag ja. moet hij ons vertellen... dat we, de, de eerste artiest die optreedt in de krocht... Ja. en het is dezelfde zondag, 14 september, ja. is Marjorie Barnes... Oh, geweldig. Echt waar? Ja. Mar oh, dat begint dan nou al hartstikke goed, zeg. Spetterend. Ja, want Marjorie Barnes heeft natuurlijk al live opgetreden met niemand minder dan Frank Sinatra. Echt waar? Tja, uh, ja, het is niet te geloven, hè? Ze komt en dat, dat steeds... komt gewoon hier in Zandvoort, hè? Dat komt gewoon hier in Zandvoort. En Ik ze vind heeft... het net of het Las Vegas is hier, zeg. Ja. Hè? <hums> ze, ze, ze heeft naast jazzmuziek. Ja. Heeft ze ook uh, mooie ballads opgenomen. Dat heeft ze met niemand minder gedaan dan onze Nederlandse Oscar Harris. Ah, oh, ja, leuk. Ja. En uh, dat klinkt zo. Real Niet niet een gast 14 september uh, hier in de Krocht in de Zandvoort Marjorie Barnes. En nu hoorde haar uh, samen met uh, Oscar Herrens. Zo dadelijk ga ik Dolly ruimte geven voor het nieuws. Maar dan schiet ik er eerst zelf nog even de ruimte in. Dat doe ik met de birds.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 Inloop met koffie vanaf 10 uur. En ook professionals die vanwege hun beroep betrokken zijn bij dit onderwerp... zijn van harte welkom. Meld u aan via postbusveiligheid.heemsteden.nl. Vermelding bij uw aanmelding, het onderwerp preventiebijeenkomst... uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers. Neem voor meer informatie contact op met de heer D. Nieuweboer. Telefoonnummer 023 548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 In een rapport van Stichting Noordzee over tien jaar strandafvalmonitoring staan ballonnen op de zesde plaats van objecten die op het strand worden gevonden. Daarnaast speelt een rol dat helium een schaarser wordende fossiele grondstof is en daar breekt een ballon zeer langzaam af in het milieu. Dieren overlijden aan verstrikking in de lintjes en aan het opeten van de ballonnen en kunnen ballonnen zorgen voor kortsluiting in bovenleidingen. Het is daarom naar het oordeel van de Partij voor de Dieren... niet meer van deze tijd om ballonnen het milieu in te brengen. De partij ontketende vorig jaar succesvol een protest... tegen de geplande oplating van 150.000 ballonnen... op de Kroningsdag van koning Willem-Alexander. En Dit leidde ertoe dat de burgemeester van de Laan de, opleiding, de, opleiding, de oplating afgelaste. Jonas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam... Op het achterlaten van afval op straat staat een boete. Een ballon verandert na zijn korte tripje door de lucht ook in zwerfvuil op straat of in de natuur. Wij denken dat de tijd rijp is om de discussie met de gemeenteraad aan te gaan... om te bekijken of we aan deze vervuiling een einde kunnen maken. En tot zover het regionale nieuws. Gaan we nu over naar het weerbericht. Het is weerbericht met Dolly Tempirek. Er is vandaag veel meer bewolking dan gisteren en er kan plaatselijk een klein buitje voor overkomen. Natuurlijk is er af en toe ook zon, vooral vanmiddag. De temperatuur ligt rond de 14 graden en vanmiddag is het zo'n 18 graden. En er staat een matige wind uit west tot noordwest, kracht 2 tot 4. Tot zover het weerbericht. We gaan weer terug naar Charles. Ja, dan krijg je, als je met je vinger tussen de deur zit, een bad finger. In dit geval uh, zongen ze voor ons. Uh, Nielsen doet het ook. En die was op het strand. Die kwam me net op het strand tegen. En uh, stak hij zijn kop in het zand. Ik snap er helemaal niks van, die man. hoor. Ik steek mijn kop in het zand. Hey, hey, hey. Ik steek mijn kop in het zand. Hey, hey. Want als ik de hype moet geloven.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 bij zijn Voor jou. Ja, dankjewel uh, Nielsen. En uh, ja, waarom je nou een kop in het zand staat? Ik snap er allemaal helemaal niks van. Die, die, waar ik ook niet uh, veel van snap, is van Randy Crawford. Want die, die, die vliegt maar weg. Terwijl ik tegen haar zeg, kom nou eens in de studio hier uh, een praatje maken over je carrière. Maar dat doet ze niet. Ze houdt het erop dat uh, op een dag zij weg zal vliegen. zou ik ook wel zo eens even weg willen vliegen, mensen? Maar dat heb ik ook gedaan. Lekker naar de Canari naar Canarische eilanden geweest. Ja, Gran Canaria. Playa del Inglés. Ik ging er allemaal van stotteren, hoort u dat? Lekker weer gehad. Dat zei ik toen ik weer terugging. Collega Ruud Jansen, ik heb begrepen dat hij uh, een nieuwe rubriek... of eigenlijk een oude rubriek weer een nieuw leven in wil blazen. En het gaat erover dat je, uh, dat, je, dat je drie platen dan moet, moet noemen... die uh, allemaal iets met elkaar te maken hebben. Ik zal een klein voorbeeldje proberen te geven. Ik draaide net bijvoorbeeld uh, uh, uh, van David Gates. Uh, uh, nee, dat was niet van David Gates. Nou, ik uh, moet even denken hoor, een voorbeeld. Uh, ja... Uh, de uh, um, uh, always take the weather with you. Uh, dat nummer. He? Dat gaat over het weer. Nou, Dan moet je gewoon een, nog twee platen zoeken... die dan ook iets met het weer te maken hebben. Bijvoorbeeld uh, Ritme van de Regen, waarop de Nijs... He? heeft ook met het weer te maken, regen. Uh, it, it never rains in Southern California. Nou, heeft ook weer met het weer te maken. Dus drie platen die op elkaar lijken. Nou... Als je nou een idee hebt over, over drie platen, en het mag van alles zijn. Dan bel je met 023 57 30 393 Ik herhaal 023 57 30 393 uh, De vraag geven naar onze redactie: Dolly, Temperen zit hier bij de telefoon. En, uh, je kan dat ook via Facebook doen, zandvoort Luncht. Uh, en dan gewoon op Facebook eventjes uh, jouw idee over drie platen noemen... die allemaal iets met elkaar te maken hebben. Drie in één he, heet, de, heet de rubriek, dan heb ik begrepen. En uh, ja, Ruud wil dat weer op gaan starten. Het zou leuk zijn als we daar wat reacties uh, op krijgen, luisteraars. Uh, nou, we hebben lunch. Dan heb je ook brood nodig, je hebt melk nodig. Uh, uh, nou, ik zou zeggen Doe Maar. En Doe Maar, die zorgt dan voor brood. En dat doet hij samen met Herman natuurlijk.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 Nooit een feest als jij niet bent Ja, duo Herman uh, Brood. Samen natuurlijk met uh, niemand minder dan Henny uh, Vrienden van Doe Maar. Ja, eentje is dood, brood is dood. Ik hoop niet dat uw brood dood is, want dat is niet meer te eten natuurlijk. <laughs> lunch, lunch, smakelijk luisteraars, dat uh, gun ik u van harte. Ik ga u even laten genieten van mijn eigen zoon, want die moet ik af en toe ook een beetje promoten natuurlijk. En dat doen we dan, uh, met een nummer van Michael Bouble, waar die goed in is. Haven't met you yet, Sven Duif.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 There Work to work it out Promise you kid I'll give more than I'll get Then I'll get then I'll get Zoon zo'n Sven met uh, Have It Met You Yet van uh, Michael Wubble bekend natuurlijk. Uh, Sven is inmiddels 21 en we hoorden een opname toen hij 17 lentes oud was. En inmiddels uh, gaat hij de studio in uh, bij Dureco om daar een heus uh, eigen nummer op te nemen. Dus we zijn allemaal heel erg nieuwsgierig hoe dat allemaal gaat aflopen. Uh, iedereen uh, uh, keek gisteren naar de volle maan, want gisteren was 9 september... en toen was het volle maan. En ja, uh, yeah. everyone's gone to the moon... Hello, roads full of houses, never home, church full of singing, out of tune, everyone's gone to the moon. Wat een king was dat met Everyone's Gone to the Moon. Dat heeft alles te maken met die volle maan natuurlijk. Ja luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Het klokje van gehoorzaamheid. Ik zie dat we bijna alweer toe zijn aan een reclame. Niels, een reclame. We gaan er even tussenuit. Maar we zijn zo dadelijk nog weer bij u terug. Toch dol? Jij komt toch ook. Ik ben er straks nog hoor. Ja, ja zeker. Ik was al helemaal bang. Nee, ik was weer naar nieuws op zoek. Dus we hebben straks een update. Ja, weer Ja, weer wat nieuws. <laughs> Heeft u nog niet gelunst? Hele smakelijke lunch toegewenst, natuurlijk, luisteraars. En heeft u wel wel gelunst? Dan zeg ik altijd: een goede bekomst. Aan ons zat niet liggen hoor, nee.